Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Clemens Peters met het, het NOS-journaal. Meer dan 60.000 kinderen in Nederland zijn sociaal uitgesloten, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het bureau deed onderzoek onder kinderen van 5 jaar en ouder. Sociaal uitgesloten kinderen zitten niet op een sport en gaan vrijwel nooit op vakantie. Ook vieren ze nooit hun verjaardag en wonen ze vaak in een onveilige buurt... Belangrijkste oorzaak voor hun sociale uitsluiting is het geldgebrek van hun ouders. Verder is de kans op sociale uitsluiting van kinderen groter als hun ouders ook weinig deelnemen aan de samenleving. In bijstandsgezinnen is meer dan een kwart van de kinderen sociaal uitgesloten. Op Sint-Eustatius groeit het verzet tegen de invoering van onder meer het homohuwelijk op het eiland. Sint-Eustatius wordt eind dit jaar net als Bonaire en Saba een Nederlandse gemeente. De Tweede Kamer heeft bepaald dat alle Nederlandse wetten ook op de eilanden moeten gelden. Maar de eilandsraad van Sint-Eustatius heeft unaniem een motie aangenomen tegen de invoering van het homohuwelijk, abortus en euthanasie. Volgens de indieners worden de wetten ten onrechte eenzijdig opgelegd en zal invoering grote culturele en emotionele schokken veroorzaken. Als Nederland zich niets van het protest aantrekt, dan dreigt sint Sinterstatius naar de Verenigde Naties te stappen. Alle verloven in de TBS-kliniek in de plaats Zeeland zijn opgeschort. Aanleiding is de steekpartij van afgelopen middag in de Hema in Ude. Een TBS-er op verlof stak daar een vrouw neer met een mes.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 Na 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. The, can the, can the, Life. Dit is 20 jaar GFM.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 I don't En jij bent erbij. break